In Italië laat de ontknoping van de politieke crisis voorlopig nog op zich wachten. Premier Berlusconi verloor gisteren de meerderheid in de Kamer van Afgevaardigden. Hij zei gisteravond dat hij opstapt, maar hij wil eerst de bezuinigingsplannen nog door het parlement loodsen. De beide Kamers stemmen waarschijnlijk deze maand over het pakket. Hoe het daarna verder gaat is onduidelijk. Leiders van de oppositie pleiten voor de vorming van een nationaal overgangskabinet... waar leden van Berlusconi's partij zien, uh, zien daar niets in. De leden van Berlusconi's partij zien daar niets in en willen nieuwe verkiezingen. Duizenden sterrenkundigen hebben vannacht de asteroïden gevolgd... die op een afstand van 325.000 kilometer de aarde passeerden. Dat is een afstand die kleiner is dan die van de aarde tot de maan. De sterrenkundigen hoopten meer aan de weet te komen... over de samenstelling van de asteroïden. Het 400 meter lange gevaarte is vermoedelijk afkomstig... uit het gebied tussen Mars en Jupiter. Het passeerde de aarde rond half één... met een snelheid van 46.500 kilometer per uur. Een inslag van een asteroïde van dit formaat zou op aarde een enorme ramp veroorzaken. Maar dat zal met deze asteroïde de komende honderd jaar zeker niet het geval zijn, zeggen deskundigen. De Amerikaanse hedgefondsbeheerder moet een boete van meer dan 65 miljoen euro betalen. Dat is de hoogste boete ooit die door de Amerikaanse civiele rechter aan een individu is opgelegd. De handelaar krijgt de boete voor handel met voorkennis. Voor hetzelfde delict was hij in een strafzaak ook al veroordeeld. De strafrechter legde hem een gevangenisstraf van 11 jaar op... en een boete van ruim 7 miljoen euro. Daarnaast werd hem in de strafzaak al 40 miljoen euro... aan illegaal gemaakte winst ontnomen. Bij de voorkenniszaak van de fondsbeheerder... zijn ook medewerkers van grote banken betrokken. Een oud-directeur van Goldman Sachs is ook opgepakt. Het onderzoek tegen hem loopt nog. De voormalige Britse krant News of the World... heeft in 2006 een detectivebureau gevraagd... om de Britse kroonprins William te bespioneren... De eigenaar van het bureau heeft dat tegen de BBC gezegd. Behalve Prins William liet de krant door dit bureau nog honderd mensen in de gaten houden. Onder andere voetbalcoach José Mourinho. De ouders van acteur Daniel Radcliffe, bekend van de Harry Potter films. De eigenaar van het bureau schaamt zich niet voor wat hij heeft gedaan. Als ik het niet deed, had iemand anders het wel gedaan, zei hij. News of the World stopte in juli nadat bekend was geworden dat de krant op grote schaal voicemailberichten had afgeluisterd. Detective bureau ging gewoon door. In opdracht van de leiding van de krant richtte het bureau zich op advocaten... die slachtoffers van het afluisterschandaal bijstonden. In Los Angeles is de Jamaicaans-Amerikaanse rapper Heavy D overleden. Met zijn hip-hopgroep Heavy D and the Boys... had hij in 1991 een grote hit met Now That We Found Love. Andere successen waren Got Me Waiting en Nothing But Love. De gezette rapper werkte verder mee aan producties van Michael en Janet Jackson...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 De Red Arrows zijn het visitekaartje van de Britse luchtmacht. Voor een plaats in het negenkoppige team komen alleen de beste piloten in aanmerking. In augustus kwam ook al een teamlid om. Zijn vliegtuig stortte neer tijdens een vliegshow in het zuiden van Engeland. Het weer vooral in het noorden en midden van het land mist. In de loop van de ochtend lost hij op. Vanmiddag overal veel zon en dan wordt het ongeveer 13 graden. Morgen begint de dag opnieuw met nevel en mist. En is het smiddag zonnig en dan wordt het een graad of 12. ANWB Verkeersinformatie U hoort het al bij het weer. In het noordoosten van het land en ook in Flevoland komt plaatselijk dichte mist mis voor. Het is een niet al te drukke woensdagochtend spits bij elkaar 23 kilometer file. Wat opvalt? Een aanrijding op de A2 van Den Bosch in de richting Amsterdam. Tussen Nieuwegein en Maarsen staat 5 kilometer. Bij Maarsen is de rechte reis ook dicht. Op de A15 Nijmegen richting Gorken bij Echteld nog 2 kilometer na een aanrijding. En op de A28 is het wat drukker. zolle richting Utrecht... Bij Amersfoort staat 6 kilometer. Is uw onderneming op zoek naar een begrijpelijke en betaalbare pensioenregeling? Een pensioenoplossing via de nieuwe premiepensioeninstelling? Dan is er goed nieuws: Robeco Smart Pension. Robeco Smart Pension is een efficiënte pensioenregeling. Zonder administratieve romslomp, zonder onnodige kosten, maar met stabiele premies. Anders kijken, anders doen. Robeco.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 Kapgemini. People matter. Results count. Wilt u een efficiënte pensioenregeling voor uw onderneming? Kijk dan op robeco.nl slash smartpension.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 De bandenwisselweken worden mede mogelijk gemaakt door Vredestijn. Het NOS Radio in Journal. Marcel Osted. En Lara Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Het beoogde nieuwe wapen voor de politie is onbetrouwbaar... en dus gaat de aankoop niet door. En dus moet de minister op zoek naar een nieuw pistool. De vakbonden hebben de minister al gewaarschuwd. We spreken ze zo dadelijk. Eerst maar eens naar de man die van geen ophouden weet. Of toch wel? Jazeker wel, want premier Bellesconi van Italië stapt op. Maar nu nog niet. Hij doet dat pas als het parlement de plannen voor economische hervormingen heeft goedgekeurd. Bellesconi zei dat gisteren na een gesprek met president Napolitano. En poi dopo il varo di questa legge di stabilità che conterrà al suo interno un emendamento con tutte le richieste che ci ha fatto l'Europa e che ci ha fatto l'Eurogruppo, dare le dimissioni in modo che il capo dello Stato possa aprire le consultazioni. Dat de wet is goedgekeurd, waar de hervormingen in staan... die de EU ons heeft gevraagd, dan zal ik mijn functie opgeven... zei de Italiaanse premier. Dan kan het staatshoofd met de hervormingen beginnen. We gaan naar Rome door onze correspondent Bas Mesters. Bas, wat gaat er nu gebeuren? Hoe moeten we dit lezen? Nou, zoals Berlusconi het zei, eerst zal um, deze wet met alle hervormingen... en dan moet je denken aan de liberaliseringen die gevraagd worden... de aanpak van de bureaucratie, verkoop van staatsbezittingen... stimuleringsmaatregelen voor de werkgelegenheid van jongeren en van vrouwen... dat soort maatregelen die Europa vraagt... die zullen in een wet, in een amendement in een wet worden gestopt... die wordt in de Senaat behandeld al uh, rond het midden van november... en vervolgens zal dat tot uh, begin december uh, waarschijnlijk gaan duren... eer die ook door het huis van afgevraagd is. En dan zal Berlusconi zijn ontslag indienen... aan de premier zijn portefeuille indienen. En dan kan president Napolitano gaan onderzoeken of er op, op een andere manier een groot nationaal meerderheidskabinet te vormen valt... wat uh, verder gaat met voortgaande hervormingen... en eventueel ook een hervorming van de kieswet die hard nodig is... omdat op dit moment Italianen niet kunnen bepalen... welke parlementariër ze willen hebben. Er zijn geen voor voorkeursstemmen mogelijk. De politici de controleren zichzelf en dat heeft ook voor, tot deze ellende geleid. Ja, dus een maandje ongeveer en dan zal hij opstappen. Waarom heeft hij nou voor deze strategie gekozen? Nou ja, zijn ego is natuurlijk heel erg groot. Hij wil met een opgeheven hoofd weg. Niet naar een vernederende nederlaag in het parlement... maar naar een ingrijpende hervorming die dan ook zijn naam draagt. Maar er is nog een belangrijkere reden waarom hij tijd wil winnen. Hij wil voorkomen dat er een nationale regering komt... die Napolitano juist wil gaan instellen. Hij wil eigenlijk proberen om langzaam naar die verkiezingen toe te gaan... Uh, in januari of in februari, met of zonder hem... Ik denk dat hij zelfs nog droomt om het zelf uh, weer te gaan leiden, die <lacht> campagne. Misschien met het idee, en dat is een hypothese die hier ook een beetje circuleert... maar dat is nu een pure theoretische, <lacht> houdt u vast. Misschien met het idee om uiteindelijk uh, te proberen Napolitano op te volgen... als president van Italië. Maar dat is echt, uh, als hem dat lukt, ja, dan, dat, dat zou echt ongelooflijk zijn. <lacht> op dit moment uh, zijn de uh, kaarten niet zo geschud dat dat uh, mogelijk is voor Berlusconi... Uh, daarvoor zal hij ook waarschijnlijk uh, uh, te weinig vertrouwen behouden in het parlement. Oké, okay, nou ja, dat zou in ieder geval een interessante strategie zijn inderdaad. Uh, hij heeft dit beloofd uh, aan president Napolitano. He. Kan hij zijn woord breken, Roy Berlusconi? Nee. Napolitano is de meest gewaardeerde politicus uh, in Italië. Ik geloof dat 85, 90 procent van de Italianen vertrouwen heeft in Napolitano... Als je hem belazert, dan belazer je uiteindelijk gewoon jezelf. Dat zullen, zullen de Italianen je niet... Uh, uh, dat, dat, dat, dat, dat nemen ze je niet in, uh, in dank af. Nee. Gisteravond kwam die mededeling dan uiteindelijk van Berlusconi zelf. Bas, en hoe zijn nou vanochtend de reacties? Gaat de vlag uit? Is het land in schok? Nou ja, dat is dus het hele opvallende en ook bijna angstaanjagende. Uh, de Italianen zijn stil, ze halen hun schouders erover op. Ze hebben ze vertrouwen het gewoon niet eh, na al die jaren met Berlusconi. En eh, ze hebben ook niet echt vertrouwen in zichzelf... als het gaat om het kiezen van nieuwe politici na Berlusconi. En ze hebben ook eigenlijk niet het vertrouwen in zichzelf... dat ze in staat zijn om die hervormingen die er komen... die enorme, zware hervormingen, om die ook zelf na te leven. Dus er is een heel groot probleem eigenlijk, ook als Berlusconi weggaat. Namelijk dat de Italianen zichzelf niet vertrouwen. En dan kun je je toch echt afvragen... Hoe moeten de Europeanen ze dan vertrouwen? Of hoe moeten de markten de Italianen en Italië uiteindelijk vertrouwen? Kortom, dit verhaal is nog niet uh, afgerond. En dan horen we hier ook nog vaak over Bas Westers vanuit Rome. Dan naar de Nederlandse politie. Want deze politie moet weer op zoek naar een nieuw dienstwapen. De beoogde nieuwe pistool, de Sixthour, is niet veilig, schrijft minister Opstelten aan de Tweede Kamer. Deze six-hour moest de opvolger worden van de Walter P5, die agenten nu gebruiken. Jan Willem van der Pool van de politievakbond NPB. Goedemorgen. Dag mevrouw Wensen. Begint die hele aanbestedingsdans nu weer opnieuw? Nou, dat uh, mogen we maar niet hopen. Nee, want? Wat zou dat betekenen? Nou ja, dat zou betekenen dat er ongehoorde vertraging zou plaatsvinden. Dat hoeft overigens ook niet, want uh, uit de vorige aanbestedingsronde bleken dat er een drietal wapens uh, klaar en beschikbaar waren om eventueel in gebruik te nemen. Uh. Uh, dus uh, die, die hebben al in de aanbestedingsronde gezeten, dus een volgende ronde die kan veel en veel korter. En daar zullen we de minister ook nadrukkelijk op gaan aanspreken. Want dan zijn er gewoon echt nog twee over die... en, en, en, en u weet zeker dat die wel functioneren? Ja, wij hebben uh, wij zijn betrokken geweest bij de bij de aanbesteding. Wij hebben de functionele criteria met de minister vastgesteld. Uh, nou, die ze waren voor alle drie, die wapens waren die oké. Okay. Dus op het moment dat deze nu uitvalt, de zikzauer, dan uh, kan de minister uh, wat ons betreft snel vaart maken met die andere twee. Mm -hmm. Maar meneer Van der Poel, uh, zonder al te veel in detail te gaan, die zikzauer uh, had het beste wapen, bleek uit de aanbesteding. Maar bleek het dat in productie niet te kunnen leveren, niet in grote hoeveelheden, die kwaliteit. Hè? Dus zegt opstalten, dat geeft te veel risico's, dat wil ik niet. Die andere twee, kunnen die dat dan wel, denkt u? Nou ja, dat is een, altijd maar uh, de vraag. Uh, het bleek allemaal uh, uh, koekenij met, uh, met de zikzouwer, maar het is precies zoals u het uh, formuleert. Uh, de, na de zogenaamde duurtest, want uh, politiewapens die moeten wel wat langer mee, een jaar of tien zeker, uh, bleken er toch wel wat onvolkomenheden aan dit apparaat te zijn. Kijk, garanties op bepaalde dingen, zeker als het mechanische dingen zijn, heb je niet echt. Uh, de, de fabrikanten beloven altijd het beste voor een bepaalde prijs. Wij gaan ervan uit dat uh, de andere twee uh, wel dat kunnen leveren wat we vragen en wat veilig is voor de politie. Dus uh, daar moeten we dan ook maar vertrouwen. Op vertrouwen Waar we ook wel tevreden over zijn, daar moet je nou ook maar eens een keer eerlijk zeggen, is dat uh, opstelte en zijn uh, naaste medewerkers razendsnel hebben gehandeld. Toen bleek dat dit wapen uh, het niet zou worden. Dus uh, berichtgeving, al zouden er nu uh, heel veel uh, politiewapens inmiddels in de vuilnisbak zijn beland. Die brustte echt op, uh, op onzin. De productie moest nog beginnen. Oké. Okay. En welke wapens blijven er nu over trouwens? Nou ja, laat ik nou maar in het kader van uh, de aanbesteding die we heel snel uh, willen laten plaatsvinden... niet te veel zeggen. Inderdaad, zoals uw collega Ooster zei op de details. Uh, wij gaan de minister heel erg bevragen op de snelheid waarmee het moet gaan gebeuren... en in alle ruimte met deze mensen uh, de afdelingen gaan maar doen. Maar daar hoeft u er niet zo schimmig dus... over te doen. Dat is toch de, de, de hakkerkocht en de Wouter-PK? Uh, nou ja, goed, als u dat weet, zijn dat uw woorden ik zeg Oh, u het weet het niet, oké. Okay. Hm. Nou ja, ik weet het wel, maar uh, uh, u bent goed geïnformeerd. Uh, als het uh, die wapens zijn, dan komt het in ieder geval niet uh, uit mijn mond. Uh, maar de minister kan nu in ieder geval razendsnel met, met fabrikanten aan de gang... en dat hoeft niet heel erg lang te duren. Nee, maar wel een half jaar, wordt geschat. Is dat een probleem met de huidige wapens, die uh, Walter P5 en de Klok 17 hebben we ook nog, geloof ik? Hè? Dat kan nog wel? Nou ja, dat is wel een terecht punt van zorg. Uh, maar wij hebben in, uh, in Nederland uh, goede vuurwapendocenten bij de politie. En er liggen her en der uh, nog wel wat, uh, wat, uh, wat walters in de kluis. Dus collega's uh, die te maken hebben met vuurwapens die echt dreigen over de houdbaarheidsdatum heen te gaan. Die moeten zich inderdaad met vuurwapendocenten-collega's in verbinding gaan stellen... om te zorgen dat ze wel veilig voor u en ons op straat kunnen. Jan-Millen van der Pool van de politievakbond NBP. Hartelijk dank. Ja, tot uur. Goedemorgen. En zo dadelijk gaan we weer even naar het Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg. Waar kan er bezuinigd worden en efficiënter gewerkt worden? Onze verslaggever is ter plaatse vooruitlopend op het gesprek... dat we na half negen hebben met minister Schippers. Eerst maar eens even horen van Jolanda van der Velde hoe het is op de weg. Is er nog mist, Jolanda? Ja, nog steeds wel. Het de noordelijke deel van het land, valt noordoosten en ook in Flevoland... minder dan 200 meter moet u dan aan denken... Voor de rest is het niet al te druk. 28 kilometer file geeft de teller nu aan. Goed nieuws over de A2 Den Bosch richting Utrecht. Daar is de rijstrook weer vrij. Uh, dat was een aanrijding bij Knopend Ouderijn, 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Minister Donner van Binnenlandse Zaken heeft een klokkenluidersregeling gemaakt. Maar de Tweede Kamer vindt deze regeling veel te mager. De minister moet klokkenluiders meer bescherming bieden. Politiek redacteur Margriet Boer constateert dat er nu geen meerderheid is voor de regeling zoals het kabinet die heeft bedacht. Klokkenluiders. Mensen die misstanden aan de kaak stellen op ministeries of in het bedrijfsleven. Maar ze komen vaak in een moeras van procedures terecht en uiteindelijk volgt vaak ontslag. De Tweede Kamer vindt daarom dat de positie van klokkenluiders beter geregeld moet worden. Minister Donner wil een advies- en verwijspunt. Maar de oppositie ziet er helemaal niks in. Daar ben ik niet blij mee. Uh, want hij lijkt tegemoet te komen aan de diepgevoelde wens in de Tweede Kamer... om eindelijk een goede bescherming te bieden aan mensen die misstanden aandragen. Uh, maar hij doet het niet. Een slecht plan. Klokkenluiders zelf zeggen dat het een anti-klokkenluidersplan is. De huidige regelingen werken niet... En het enige wat het voorstel van Donner doet... is mensen doorverwijzen naar bestaande instanties... die bewezen hebben niet te werken. Ja, dat was Ronald van Raak van de SP en Pierre Heijnen... van de Partij van de Arbeid. Maar ook de eigen partij van minister Donner, het CDA... reageert niet enthousiast. Gek Koopmans. Wij vinden het wel een beetje uh, karig... Ik wil de minister wel vragen om een klein beetje meer ruimte te scheppen. Zodat het zo nodig mogelijk is dat een klokkenluider ook wat advies krijgt. En dat hij wat makkelijker verwezen kan worden naar een uh, daar waar hij bijvoorbeeld zijn recht of zij zijn recht of haar recht kan halen. Ook gedoogpartner PVV is niet tevreden. Brinkman. Nou, het is een heel klein stapje uh, in de goede richting, maar uh, in het algeheel uh, vinden wij het nog niet voldoende. Minister Donner moet het adviespunt meer inhoud geven. En de PVV wil dat ook de juridische bescherming van de klokkenluider goed geregeld wordt. Op het moment dat iemand daadwerkelijk een klokkenluider is en ook uh, met recht uh, die titel uh, mag dragen, dan vinden wij ook dat de overheid deze man moet beschermen. En die beschermfunctie die zit in deze regeling absoluut niet. Minister Donner is veel te voorzichtig, vindt Brinkman van de PVV. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat het ademt ook een beetje te weinig het belang uit van klokkenluiders. Klokkenluiders, als ze echt klokkenluider zijn, dan heeft dat een maatschappelijk belang. En dan kan de overheid daar ook profijt uit trekken. En het zou zo mooi zijn als we dat, in ieder geval dat belang, eigenlijk voorop zouden stellen. In plaats van proberen... Uh, niet uh, de verantwoordelijkheid op je te nemen als, over, als overheid... omdat je bang bent voor allerlei juridische consequenties. Minister Donner heeft de steun van de PVV hard nodig... voor zijn klokkenluidersregeling. Want de oppositie ziet er helemaal niets in. Ronald van Raak van de SP werkt daarom hard aan een eigen wetsvoorstel. Hij wil een veilige plek voor klokkenluiders. Een huis voor klokkenluiders, een thuis voor klokkenluiders... waar ze veilig zijn. Uh, dat, onderzoek, uh, dat huis gaat onderzoek, onderzoek doen naar die maatschappelijke misstanden... Uh, en klokkenluiders krijgen ook hulp en ondersteuning. Juridische ondersteuning, sociaal-psychologische ondersteuning en financiële ondersteuning. En in dat huis van klokkenluiders worden dus de misstanden onderzocht en de klokkenluiders beschermd. De oppositie is enthousiast over de regeling van de SP. Maar... Bij het CDA vinden ze deze regeling weer wat al te veel van het goede. Ja, ik, ik, ik ben geen voorstander van een groot uh, uh, koninklijk uh, klokkenluidersinstituut of zoiets... maar een groot gebouw en een uh, staf. Daar hebben wij meteen uh, de middelen niet voor beschikbaar in deze tijd. Ook bij de PVV zitten ze niet te wachten op een huis voor klokkenluiders. Maar als minister Donner niet tegemoet komt aan de wensen van de PVV... dan zou het altijd nog anders kunnen worden. De minister rest dus vandaag niet veel meer dan het advies en verwijspunt van Klokkenluiders toch wat steviger te maken. Maar of hij dat ook doet, moet vandaag in het debat blijken. Magheer Boer vanuit Den Haag. Dan naar Liberia. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar dat Ellen Johnson Sirleaf... is herkozen als president van Liberia. Dat staat vrijwel vast. De opponent boycotte de tweede verkiezingsronde. Omdat er volgens hem in de eerste ronde fraude was gepleegd. Daardoor is de weg vrij voor een tweede ambtsperiode. Voor een vrouw die veel aanzien geniet. Over Ellen Johnson Sirleaf praten we met Bram Postemus... West-Afrika-correspondent van de Wereldomroep. Bram, wat maakt Ellen Johnson Sirleaf nou tot een goede president? Ervaring in eerste instantie. Het is natuurlijk niet zomaar iemand. Het is iemand met een enorme staat van dienst in de Liberiaanse politiek. Ook iemand die al uh, heel lang het klappen van de politieke zweep kent. En aan de andere kant ook een geweldig groot en heel goed ontwikkeld internationaal netwerk. Ze is bankier geweest. Ze heeft hele goede banden bij, uh, in, in Washington, bij de Wereldbank, bij de Amerikaanse regering. Toch traditioneel de vriend van Liberia. En die combinatie van die twee dingen maakt haar tot een goede president. Ze heeft ook een prijs gewonnen, geloof ik, hè? Ze heeft inderdaad ook nog een prijs gewonnen. Niet <laughs> de eerste, de beste. De Nobelprijs voor de Vrede. Ik was toen in Liberia toen dat gebeurde. En uh, dat maakte iedereen toch wel heel erg trots om uh, Liberiaan te zijn. Ze was trouwens niet de enige Liberiaanse vrouw die dat won. De andere was uh, een vredesactiviste, Lema Boe. Die, uh, en die twee die kennen elkaar ook goed. Maakt haar dat nou ook populair bij de bevolking? Nou, dat is een beetje moeilijk, want um, dat heeft te maken met haar persoonlijke stijl. Ze is toch een beetje afstandelijk. Het is iemand die wel graag probeert om in de lokale taal, de Liberian English, de mensen toe te spreken. Dat komt toch altijd wel een beetje geforceerd over. Het is duidelijk iemand die zich heel goed kan verstaan met het grote internationale circuit. Ze is ook heel vaak in het buitenland. Wordt wel eens over geklaagd in Liberia. Maar er zit wel wat afstand tussen haar persoonlijke stijl en uh, het volk, zullen we maar zeggen. Maar, daar staat een ander ding tegenover. Ze heeft wel acht jaar lang de vrede in Liberia, die heel fragiel was, geconsolideerd. En dat uh, is ook iets waar ze uh, campagne opgevoerd heeft. En uh, daar is iedereen natuurlijk meer dan tevreden over. Oké, okay. maar, maar haar karakter, hoe zou je dat typeren? Uh, zou zij kritiek kunnen velen? Kunnen daar is uh, niet erg goed in. Uh, um, ik zal een voorbeeldje geven. Niet zo heel lang geleden. Het was nog voordat de campagnes aan de gang waren echt. Uh, had uh, De staatsomroepmaatschappij, de Liberian Broadcasting System... had uh, besloten om uh, Winston Tubman, de oppositieleider... die nu de verkiezingen geboycott heeft, om die man te interviewen. En prompt werd de baas van die uh, omroep uh, ontslagen... omdat mevrouw dat eigenlijk niet zo vreselijk zag zitten. Dus uh, tegenspraak en kritiek, uh, het is niet iets waar ze heel erg makkelijk mee omgaat. Is zij uh, dat ze weer uh, kan regeren? Is dat goed voor Liberia? Is zij goed voor Liberia? is zeker goed voor Liberia, dat hoor je ook alle wegen. Het gaat om die consolidatie, dat is echt het sleutelwoord. Het consolideren van de vrede, het consolideren van het begin van een soort fatsoenlijk bestuur... waar minder corruptie plaatsvindt, waar minder vriendjespolitiek is. Niet zeggen dat het weg is, maar het is in ieder geval minder. Dat zijn zaken, nogmaals, er heeft ze keihard campagne opgevoerd al die maanden lang. Uh, dit hebben we bereikt, dit hebben we voor elkaar gekregen. Um, dat is inderdaad wel iets waar Liberia wel bij vaart. Consument van De wereld op Bram Postumus, dank wel. Het is zes minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Later vanochtend praten wij met minister Schippers um, van uh, Volksgezondheid, onder andere. En um, we gaan praten over de begroting voor 2012. Dat klinkt misschien niet interessant, maar dat is het wel, want die begroting die knelt aan alle kanten. Er wordt veel te veel uitgegeven. Het is een van de grootste uh, begrotingen uh, die er is onder de ministeries. Joris van der Kerkhoff is vanochtend in het Sint-Elisabeth ziekenhuis in Tilburg. En jij hebt bij je Bart Berde, lid van de raad van bestuur van het ziekenhuis. Wat, wat zou meneer Berde nou willen vragen aan de minister? Hebt u een concrete vraag aan mevrouw Schippers? Nou, ik ben heel benieuwd in welke mate de patiënt uh, ook werkelijk verantwoordelijkheid krijgt voor de behandeling. Omdat het voor mijn gevoel het een, uh, een combinatie is. van uh, Patiëntverantwoordelijkheid voor de behandeling? Ja. Dat hij zichzelf moet gaan behandelen? Dat is ook een nee. stuk goedkoper ook. Nee, maar een inzicht heeft in wat de kosten zijn, ook wat de opbrengsten zijn. En de opbrengsten bedoel ik dan uh, hoeveel levert het een patiënt op. Uh, oudere patiënten, wellicht andere behoeften dan jonge patiënten. Het zou goed zijn om de patiënten wel intensiever bij te betrekken... dan dat tot op heden gebeurt. Dat ze weten wat het kost en dat ze daardoor ook niet iedere keer weer vragen... om een echo van een echo van een echo. Jawel, maar ook dat ze weten wat bijvoorbeeld de complicaties zijn... de uitkomsten van een behandeling, hoeveel... Levert het, het op? En is dat ook waard wat het kost? En dan bedoel ik niet alleen het geld, maar ook de, de belasting... die een in de behandeling vaak op, op, met zich meebrengt. Het is dus qua verwachtingen ook goed dat de patiënt zich dat heel goed realiseert. Als je daarop doordenkt, euh, nou, euthanasie is een ver woord... maar euh, dat je dus niet moet doorbehandelen om het doorbehandelen... en dat je ook eerder stopt en dat, euh, nou ja, dat je dan maar bepaalt van laat maar zitten... Laat ik een voorbeeld noemen. Een, een, een jongere of een oudere patiënt met kanker of die uh, nog een behandeling krijgt met cytostatica, dat uh, maakt heel veel uit qua uitkomst. Voor een oudere levert dat vaak veel minder op dan voor een jongere. Dat kan een oudere patiënt toch overhalen om te zeggen van moet ik het wel doen, althans daar beter over na te denken. Toevallig is er net een onderzoek dat deze week ook wordt gepresenteerd. Daar goed over nadenken, dat is ook echt winst, ook voor de patiënt. Want in de praktijk is het nu zo, voor de patiënt... maar ook voor specialisten en alle anderen in het ziekenhuis... dat er maar behandeld wordt omdat het nou eenmaal kan. Nou, zo, uh, zo hard zou ik het niet willen zeggen. Maar het verschil... U zei, optimale... zei het net wel zo hard. Ja, u interpreteert het zo. Maar het verschil tussen optimaal en maximaal is echt groot. En het is goed dat we ons realiseren wat optimale geneeskunde zijn. niet automatisch denken dat maximaal ook heel veel meer oplevert. En betekent dat dat je daar dan geld in kunt, uh, kunt winnen? Ja zeker, dat kan betekenen dat een, een, een, een behandeling die niet het, het alles uit de kast, ook hele duur geneesmiddelen meer, omdat het gewoon voor een patiënt eigenlijk goed is zo, zelfs beter is zo, om niet te behandelen of te behandelen met andere middelen. U dat ook, ik kan zelf een, een voorbeeld noemen van uh, een familie, oude familie... die maar doorbehandeld wordt en doorbehandeld wordt. En eigenlijk uh, niet meer wil. Maar ja, in het ziekenhuis terechtkomt en uh, de staat wordt niet gelezen. En uh, we gooien er nog maar het een en ander tegenaan. Uh, en dan blijft hij maar leven. Maar de kwaliteit van leven is dan wat minder. Bedoelt u dat? Ik bedoel dat, dat waar de, de, de arts, de, de behandelaars, want het zijn vaak veel meer mensen, het is een heel team wat een patiënt behandelt, maar ook de patiënt daar zelf op gefixt is. En soms zie je het dat er zo ver wordt doorbehandeld dat een patiënt niet eens meer toe aan zijn afscheid kan komen. En dat is goed dat niet alleen de professionals, de artsen, de verpleegkundigen daarover nadenken, maar nadrukkelijk met de patiënt. Zorg is, is een co-makership dat samen wordt geleverd met de patiënt. Dat zal ik tegen hem zeggen dat hij niet meer naar het noorden moet, 10 kilometer... maar 20 kilometer naar het zuiden moet, naar het ziekenhuis. Dat hij daar in ieder geval mooi over zijn, zijn einde, als dat er eenmaal is, kan nadenken. Een bijzonder verhaal wat hij vertelt. De minister gaat er over een uur op reageren. Zeg Frits, die 300 bossen rozen die je voor dat feest hebt geleverd... die zijn nog steeds niet betaald door die mensen. Hoe zullen we dat nou oplossen? Uh, Bloemetjes sturen.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 De Griekse interimregering, mogelijk vandaag bekend... en Berlusconi stapt op na goedkeuring van de hervormingen. Goedemorgen, half acht is het, ik ben al negens. In Athene wordt rekening gehouden met de bekendmaking... van de nieuwe Griekse interimregering. En ook de nieuwe premier zou dan bekend worden. De vaak genoemde Lucas Papademos wordt het waarschijnlijk niet. Hij zou er zelf geen zin in hebben en slecht liggen bij de oppositie. In Italië duurt het nog even voordat er een oplossing is... voor de politieke crisis. Premier Berlusconi verloor gisteren de meerderheid... in de Kamer van Afgevaardigden...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 om langzaam naar die verkiezingen toe te gaan in januari of in februari. De beide kamers stemmen waarschijnlijk deze maand nog over het pakket. De Republikein Herman Cain blijft in de race voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Hij spreekt de beschuldigingen over ongewenste intimiteiten tegen. En laat zich er niet door uit het veld slaan, zegt hij. The charges and the accusations are absolutely Ze They simply didn't happen. And as far as these me to back off and maybe withdraw from this presidential primary race, ain't Gaat niet gebeuren. Kane gold als een mogelijke winnaar van de Republikeinse voorverkiezingen. Door de beschuldigingen van vier vrouwen is zijn populariteit flink afgenomen. De voormalige Britse krant News of the World heeft in 2006... een detectivebureau gevraagd om de Britse kroonprins William te bespioneren. Behalve de prins liet de krant nog 100 mensen in de gaten houden. Onder wie voetbaltrainer Jose Mourinho en de ouders van Harry Potter acteur Daniel Radcliffe. De eigenaar van het detectivebureau zei dit tegen de BBC. I would write down what they were wearing at the time, um, what car they were in, um, who they met, the location they met, um, the times. The times were very important. News of the World stopte in juli nadat bekend was geworden dat de krant op grote schaal voicemailberichten had afgeluisterd. Detective bureau ging gewoon door. Op een luchtmachtbasis in Engeland is een stuntvlieger om het leven gekomen, werd door zijn schietstoel gelanceerd toen zijn vliegtuig nog aan de grond stond. It is with great regret that I can confirm that there has been a ground incident involving one of the Royal Air Force Aerobatic Team Hawks at RAF Scampton. The pilot was ejected from the aircraft. The was on the ...waardoor de schietstoel afging is niet duidelijk. Man zit bij de Red Arrows, het visitekaartje van de Britse luchtmacht... ...waar alleen de beste piloten voor mogen vliegen. In augustus kwam ook al iemand van dat team om het leven... ...zijn vliegtuig stortte neer tijdens een vliegshow. PVV-Kamerlid Dion Graus is uit de commissie De Wit gestapt. Dat is de parlementaire enquêtecommissie die onderzoek doet... ...naar de overheidsmaatregelen tijdens de kredietcrisis. Graus vindt dat hij te weinig gelegenheid krijgt om vragen te stellen over de bonuscultuur. De rest van de commissie zegt dat de leden alle vragen mogen stellen die ze willen. En duizenden sterrenkundigen hebben vannacht de asteroïden gevolgd. die op een afstand van 325.000 kilometer de aarde passeerden. Dat is in kosmische termen gesproken heel dichtbij. Het gevaar had een snelheid van 46.500 kilometer per uur. En dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Het weer in Nederland speelt zich de komende periode vooral dicht bij de grond af in de zogenaamde grenslaag. Grootschalige weersystemen worden door een krachtig hoge drukgebied ten oosten van Nederland vakkundig aan de kant gehouden. Vanochtend zien we mist en lage bewolking in de noordelijke helft van het land. In het zuiden is het nevelig en komen velden middelbare en hoge bewolking voor. Vanmiddag verdwijnt de meeste bewolking en zien we de zon verschijnen. Durende de middag stijgt de temperatuur naar 11 graden in het noorden en 14 in het zuiden op voorwaarde dat de mist en lage bewolking is verdwenen. De zwakke tot matige wind komt uit de Zuidoosthoek. Vanavond kunnen we sterk kijken en reflecteert de maan voldoende zonlicht. Aan het einde van de avond en gedurende de nacht vormt zich wederom mist. De temperatuur zakt naar 3 tot 5 graden in het binnenland en 6 tot 8 aan zee. Morgenochtend lost de mist op en wordt het zonnig. Met een zwakke tot matige oostenwind wordt het gemiddeld 11 graden. ANWB, verkeersinformatie. In het noordoosten van het land en in Flevoland komt nog plaatselijk dichte mist voor. Het is een normale woensdagochtendspits. De meeste file staan in de regio Utrecht. Wat opvalt is de A2 Eindhoven richting Maastricht. Dus, uh, nee, bij Meersen staat het 2 kilometer. Dat is een aanrijding geweest. Wat langere file op de A9 ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en de Raasdorp 8 kilometer... Op de A12-Duitse grens richting Utrecht bij Arnhem-Noord 4. En op de a 28 Zwolle richting Utrecht... tussen Amersfoort-Vathorst en leuze zuidstad 6 kilometer. Doei. Tappé. Tot ziens. Houdoe. Je. Groeten. Adiós. Nederland heeft afscheid genomen van de strippenkaart. Wij reizen nu allemaal met de OV-chipkaart. De strippenkaart kunt u vanaf nu dus nergens meer gebruiken. Laat u niet verrassen...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 minuten over half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1 Journal. U kunt ons volgen via internet, nos.nl of twitter, daar heten we NOS Radio 1. Het gaat om heel veel geld. De zorgbegroting die wordt vandaag en morgen besproken in de Tweede Kamer. In 2015 geeft de regering 75 miljard euro per juit per jaar uit aan de zorg. Verslaggever Marcel Bril gaat het allemaal voor ons volgen. Um, Marcel, zijn dat dan ook spannende dagen die volgen? Het onderwerp zorg uh, staat altijd garant voor een heleboel emoties. Dus dat zullen we nu ook al wel weer zien. En het is ook meer dan duidelijk dat de oppositie... uitermate kritisch op de minister, maar vooral op de staatssecretaris. En al deze ochtend zal dat blijken. Nog voordat de begroting op de agenda staat... moet staatssecretaris Veldhuizen van Zand in een kort debat over de persoonsgebonden uh, budgetten uh, aan de bak... en de ChristenUnie die begint voor het debat al met dreigen. Luister maar even naar S. Wiegman. Wat de nu betreft zeggen we... vandaag is echt de dag dat de staatssecretaris moet bewegen... dat ze de PGB-plannen in goede richting bijstelt. Maar op het moment dat de staatssecretaris opnieuw eigenlijk met één handgebaar... alle argumenten en uh, alle redenen van tafel schuift... dan is het voor mij wel het moment om te zeggen... ja, een motie van afkeuring van beleid. Omdat ze daarmee eigenlijk laat zien geen boodschap te hebben... aan al die argumenten die de afgelopen maanden naar voren zijn gebracht. Nou Marcel is natuurlijk uh, dan geen meerderheid uh, nee, voor. Nee. Maar hoe pijnlijk is het uh, voor zo'n staatssecretaris als die motie er komt? Het is natuurlijk gewoon helemaal niet fijn aan het begin van twee uh, van die lange dagen. Het zou ook de tweede keer zijn dat de staatssecretaris zo'n motie aan haar broek krijgt. Ja, je kan zeggen dat ze als inderdaad uh, zo'n motie komt... dat ze dan al met een bloedneus aan het verdere politieke gevecht begint. Maar het is nog even afwachten op die motie ook echt ingediend wordt. Hè, want het is dreigen van Sme Wiegman. Al zal de staatssecretaris niet heel veel veel gaan bewegen. Ook is het nog even de vraag... welke oppositiepartijen haar gaan steunen. Maar je zei het zelf al, die motie die zal geen meerderheid halen. Dus je kunt ook redeneren dat die politieke spanning... wat dat betreft aan het begin direct al uit de lucht is. Maar hoe dan ook, het geeft wel aan hoe gevoelig de discussie... ook vandaag en morgen weer zal zijn. Ja, nou, als de staatssecretaris de hand maar in de broekzak houden, <laughs> zullen we maar zeggen. Wat zal het debat verder beheersen, denk je? Nou, de vraag die permanent boven de markt hangt... is hoe gaan we in de toekomst de zorg betaalbaar houden? Want alles en iedereen is het wel over... Als er niks gebeurt, dan lopen de kosten echt gierend uit de hand. Deze begroting die gaat daar eigenlijk geen echt antwoord op geven op die hele grote vraag. Want er worden wel maatregelen genomen waar mensen mee te maken krijgen. Zoals het korte bijvoorbeeld op de geestelijke gezondheidszorg. Uh, het PGB wordt hervormd, waar we het net ook al over hadden. En er komt een kleine basispakket. Ook zijn er allemaal afspraken gemaakt met ziekenhuizen en verzekeraars om de zorg goedkoper te maken. Er wordt meer concurrentie nagestreefd, zoals het allemaal heet. Dus waar op zich allemaal, maar dat zijn nog geen antwoorden op die problemen... die in de toekomst gaan spelen, zoals bijvoorbeeld de vergrijzing. We zullen van allerlei partijen allemaal plannetjes horen... maar die antwoorden op die hele grote vragen zullen er vandaag niet komen... omdat het te ingewikkeld is, maar... Ook omdat het echt uh, stevige keuzes zijn. En er wordt wel eens gezegd, als je die keuzes maakt... dan kan dat wel eens politieke zelfmoord betekenen. Want niemand vindt het namelijk leuk om te moeten zeggen... dat de gemiddelde Nederlander, en dus de kiezen... veel en veel meer moet gaan betalen. Dus die hete aardappel uh, die zal vandaag wel aangeraakt worden... maar vervolgens weer voor zich uitgeschoven uh, worden. Ja, zo is mijn inschatting. ja Het blijft natuurlijk ook schipperen... Deze. Uh, ja Tussen uh, de, kwaliteit, de kwaliteit handhaven en de kosten beperken. Hè? en Denken die bij de bewindslieden dat ze daar een goed verhaal voor hebben? Ja, ze zijn echt overtuigd van hun verhaal. Want uh, zij zeggen, dit moeten wij echt doen. We moeten de kosten beheersen om de kwaliteit voor de mensen die de zorg echt nodig hebben... om die uh, nou ja, te garanderen. Maar ja, daar is dus niet iedereen van overtuigd. Het is ook lastig hoor, want het is een ingewikkelde discussie... omdat je nou ja, naar de toekomst moet kijken je niet precies weet wat er allemaal op je afkomt... en daar dus keuzes in moet maken. En dat is eigenlijk een soort van geloof. Hè? Geloof je erin dat je het A moet doen of geloof je erin dat je B moet doen? Maar ik ben ervan overtuigd dat de staatssecretaris en de minister... Uh, op hun geheel eigen wijze... Uh, Zullen proberen om uh, het kabinetbeleid uh, over het voetlicht te brengen. Nou, daar zullen ze dus ook wel steun voor krijgen. Dat dus zullen ze ook trouwens op een heel eigen manier doen. Want uh, nou ja, uh, ze geloven erg in hun eigen gelijk, maar doen het op een andere manier. Schippers is een op- en top politica. Die geniet van het politieke debat. En daar verheugen ze dus uh, ook op. En de staatssecretaris ziet het parlement, als ik het heel scherp zeg, als een noodzakelijk kwaad. Zij komt uit de praktijk, wil het beter maken voor de mensen die oud zijn en een handicap hebben. Maar ja, komt daar de oppositie tegen? de Belangengroepen. Nou, en dat allemaal staat vandaag op het spel in de Tweede Kamer. Goed. En minister Schippers kan vanochtend vast was opwarmen met ons. Op geheel eigen wijze zullen wij haar ook ondervragen. En ook vragen van luisteraars van u meenemen. En één daarvan is of wij bijvoorbeeld in dit land toch wel oud mogen worden. Dat is best een aardige vraag. Dat is een hele aardige. Ja, 13 minuten over half acht. En we blijven een beetje in de zorg, zou je kunnen zeggen. Vorige week brak Klaas jan Huntelaar zijn neus op twee plaatsen... na een botsing met teamgenoot Matip in het Europa League-duel. Uh, Tom van Hek, goedemorgen. Goedemorgen. Nou hebben we hem gezien gisteren. Hij loopt rond met een ja. masker, speciaal voor hem aangemeten. Is bij Oranje voor een oefen in het land. We zien ook uh, foto's bijvoorbeeld in de Telegraaf vanochtend... met de kop Hannibal Hunter. Ja. Um, waarom neemt die jongen niet gewoon even tien dagen vrij om te herstellen? Ja. Nou, inderdaad heeft hij eerst een forse aanslag op de zorgkosten gedaan. Dus Die moet op maat gemaakt worden natuurlijk. Dat snap je. Orthopedisch eh, wordt dat helemaal. Eh. Maar inderdaad, eh, vroeger zou je zeggen... nou, vriendschappelijke interland... Eh, de, de, ze zeiden al af met het kleinste pijntje, zeg maar. Het was altijd moeite om bij een vriendschappelijke interland... een elftal op de been te krijgen. Nu is iedereen erbij. En ook Klaans-Jan Huntelaar inderdaad met, eh, met dat masker. En ja, dat zegt wel heel wat. Het zegt natuurlijk wat over het eh, aankomende EK. Wat nadert, want langzamerhand... Eh, beginnen we daar toch een heel klein beetje naar uit te kijken. Maar het zegt vooral ook wat rond de sfeer van het Nederlands elftal, waar iedereen bij wil zijn, waar iedereen zodra die maar even kan zich voor aanmeldt en er weer bij is. En ook Klaas-Jan Huntelaar, want het is dringen, dringen, dringen als iedereen er is. En ja, als je er even niet bent, dan gaat je beurt voorbij. En dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat je beurt helemaal voorbij is. Nou, voor Huntelaar zal zo'n beurt nooit helemaal voorbij gaan, want die zal altijd die selectie van halen. Maar hij wil daar toch in de buurt zijn, of het nou allemaal zo verstandig is. Want ja, je kan het natuurlijk allemaal wel heel mooi bedenken wat je allemaal mag en kan met zo'n masker. En dat lukt ook allemaal in een vrije training, zoals hij gisteren ook deed. Allemaal vrije ballen. Maar straks in de echte duels, dan moet je je toch afvragen of je niet enorm geremd wordt en gewoon wat angstig en terughoudend zal zijn. Hmm. Maar goed, dat zullen ze zelf maar moeten bekijken. Maar het zegt wel heel wat over uh, de sfeer van het Nederlands elftal. Dat heeft van Marwijk fenomenaal gedaan. Dat zeggen we nog maar eens. Want iedereen is erbij. En iedereen is als de dood dat hij de keer niet bij is. Dus wat dat betreft uh, hebben die oeverwedstrijden in die zin hun nut is al bewezen op dit moment. Dan moeten we het over de paardensport hebben. Het toppaard van springruiter ja. Jeroen uh, Dubbeldam is uh, verkocht. Hij stond daarmee op de eerste plaats van de wereldranglijst. Kans hebben natuurlijk ook voor medaille op de Olympische Spelen. En nu gaat het naar een Amerikaanse ruiter... Ja. Ja. Hoe moet dat nou verder met Dubbeldam? Nou ja, het is, het is, we hebben dit met Edward Gal en, en Totilas natuurlijk vorig jaar ook besproken. Toen was er een en kwamen er geluiden dat er een soort fonds zou komen, waar ook het NOC en NSF misschien in zou deelnemen om een soort geldfonds te hebben, dat dit dan in ieder geval na aanloop van de Spelen in de laatste anderhalf, twee jaar niet meer kon gebeuren. Het gebeurt nu weer. Het is het eeuwige dilemma in de paardensport tussen, ja, zeg maar de handelaar, eigenaar en de ruiter. Die ruiter droomt natuurlijk van Olympisch Goud, Jeroen Dubbeldam. Dat haalde hij alles in 2000. Hij heeft dan Toppaard Simon. Maar ja, de prijs wordt dan zo hoog. En dan kom je het op of alles te kopen is in het leven. Nou, blijkbaar wel. Dat paard gaat in feite naar een concurrent. Hij heeft nog wel paarden over hoor. Whisper en Utasha. Maar ja, daar moet hij zich weer helemaal toch nieuw opnieuw mee verder bewijzen. Dus het is wel een echte slag voor deze topruiter En toppaard. En ja, hoe je het wendt of keert. Het is de tweede paardenmedaille waarop de kansen aanzienlijk zijn gesloten. Ja, maar goed, met Totilas lijkt het ook nog goed te komen. Tenminste, niet met Otilas, maar met ons. Ja, maar we, we hebben gelukkig uh, andere dressuurruiter met Adeline de Cornelis en dergelijke. Dus er, er komt ook altijd weer opvolging. Maar voor de persoon in kwestie, in dit geval Jeroen Dubbeldam... in het andere geval Edward Gal, is het wel uiterst zuur, hoor. Ja. Zo dicht tegen die spelen aan. En je droom dan toch op zo'n manier verstoord zien te worden. De prijs is pitter, overigens. Dus, oh, ja, de prijs is pitter. <laughs> Wij kunnen het ons niet Tom. over Tom. Nee, nee. Dankjewel, tot morgen. Oké, okay, joei. Zo dadelijk een prijs van 150.000 euro voor een Spanjaard... die uh, verschillende steden in Nederland op zijn kop heeft gezet. Hoort u zo meer over. Eerst nou Jolanda van der Velde voor de verkeersinformatie. Vertel Jolanda. Het is een normale ochtendspits. De teller staat nu op 67 kilometer file. Het is net een aanrijding geweest met meerdere auto's op de A8... Zaandam richting Amsterdam. Tussen Krommenie en Oostzaan 3 kilometer. Tussen het knopen Zaandam en Oostzaan zijn nu twee rijstroken dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten... De Erasmusprijs gaat dit naar, jaar naar Johan Busquets. Deze Catalaanse architect en stedenbouwkundige heeft overal ter wereld werk nagelaten. Hij heeft Den Haag bijvoorbeeld grondig op de schop genomen. Een hoofdstedenbouw, Erik Pasveer van de gemeente Den Haag... kon zijn rondleiding langs het werk van Busquets beginnen in zijn eigen kantoor. Dit is het stadhuis van Den Haag. Belangrijk punt voor de vernieuwing van het centrum van Den Haag. Als je daar verder op kijkt, daar staat een nieuwe kerk. Er is ooit een plan gemaakt van een nieuwe kerk... Tot Nieuw-Babylon bij het station. Die hele route is inmiddels bijna gereed, wordt nog wat gebouwd. En Busquets heeft daar als eerste zijn plan voor gemaakt voor de openbare ruimte. Dus dit is een plek die veel betekent voor het werk van Busquets. Aha. Voor hem is heel typerend het belang dat hij hecht aan openbare ruimte die echt voor mensen is. Om te verblijven, om te wandelen. Dat neemt hij natuurlijk mee uit de stad waar hij vandaan komt, Barcelona. Waar natuurlijk het leven op straat nog weer een hele andere kleur heeft dan, uh, dan in Nederland. En uh, dat koppelt hij aan een enorm vakmanschap en een, en een liefde voor de stad... en voor de, de stad die er is, de historische stad. Mm -hmm. Dat zie je in al zijn werk terug, dat zie je ook hier. Uh, grote belangstelling en de zorgvuldigheid voor hoe je ja, openbare ruimte in de stad maakt. Leefbaar Den Haag, dankzij Bousquet. Nou, in elk geval is de stad uh, dankzij hem ook een stukje leefbaarder geworden. Dat geloof ik zeker, ja. ja. Maar kun je nou ook in de keuze van vormen, van materialen... iets onderscheidends ontdekken, waaraan je meteen ziet, dit is Boesket... Nee, ik denk niet dat je daar uh, zoiets van kan maken dat het iemand is met een hele persoonlijke signatuur. Uh, ik denk ook niet dat hij dat als de eerste ambieert. Hij wil vooral iets maken wat heel goed past bij de stad. En logischerwijs uh, zie je dan op een gegeven moment niet meer precies wie hem gemaakt heeft. Maar het voelt wel echt als een, als een, als een jas die je al jaren gedragen hebt. we toch maar even door het zon heen lopen. Dat is uh, een van die uh, torens van Nieuw Babylon. Een magnifiek mooi project. We zijn laatst op het bovenste bediening van een toren geweest die net gerealiseerd is. Nou, dan ligt de stad aan je voeten. En dat hoort allemaal bij die, bij die grote ontwikkeling van het, het centrale gebied van Den Haag... waar die openbare ruimte van Beskert zo'n zo belangrijke rol in speelt. Komt hij hier nog vaak? Uh, niet zo heel vaak meer, omdat natuurlijk het belangrijkste deel van zijn werk erop zit. Hij heeft die openbare ruimte ontworpen. En, en enkele keer stel hem wat vragen. Als er een, een bouwproject binnenkomt wat net niet helemaal past... in de filosofie die hij bijvoorbeeld voor het Beertingskwartier kwartier heeft gelanceerd... Ja. dan overleggen we met hem of het dan toch aan zijn smaak voldoet... of dat hij nog suggesties heeft om het aan te passen. Dus er is af en toe nog contact. Ja. Een van de leuke dingen aan Busquets, dat is echt een, een fenomeen. Hè? Het is een, een gezaghebbende man. Ja. En als je hem spreekt, is hij ontzettend aardig. En ik heb hem een keer meegemaakt, had ik hem jaren daarvoor gesproken... We iets heel anders. Ze hadden een boek gemaakt over de kop van Zuid Rotterdam, waar hij ook uh, supervisor is. En hij kende me gewoon, en uh, kende me op mijn voornaam. En dat was een hele vriendelijke, en man. En tegelijkertijd heb ik hem ook meegemaakt. Ik heb in Delft gewerkt, uh, betrokken geweest bij het sportenproject daar. Het is een hele vasthoudende man. Dus hij is wel overtuigd van wat hij doet. Hij heeft het goed uitgezocht. En, uh, en je moet echt van goede huizen komen, wil je hem overtuigen dat het echt anders moet dan hij heeft verzonnen. En dat heeft absoluut zijn kwaliteiten. Ik zal hier even een paar dingen aanwijzen die we echt gaan zien hoe die werkt aan die openbare ruimte. Je ziet hier mooie tegels. Speciaal voor deze plek uitgezochte tegel. De verlichting die speciaal door hem ontworpen is. Er zijn ook geen standaard straatverlichtingen. Maar het is natuurlijk een bijzondere plek in de stad. Het uh, paleis van justitie. Ja, daar wil hij graag een zekere grandeur aan geven, waardigheid. En dat gebeurt dus door middel van nou, een bijzonder ontwerp van de openbare ruimte van de vloer de bankjes tot en met de bomenroosters toe. Die kun je hier zien. Heeft hij de bomen ook nog uitgekozen? Ja. ja? ja. Wat voor bomen zijn dit? Oh, ik ben geen bomendeskundige, dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar hij, gaat, uh, hij is uh, van elk detail. Ik denk dat Busquets niet iemand is die per se revolutionair wil zijn... of overal zijn heel zijn herkenbare voetafdruk in de stad wil wegzetten. Ik vind hem een heel dienstbaar ontwerper, zonder dat hij daarmee onderdanig is. Hij is niet slaafs, hij is niet onderdanig, maar wel heel dienstbaar. John Busquets ontvangt de Erasmusprijs waar 150.000 euro bij hoort vandaag uit handen van Prins Willem Alexander. We gaan nog even terug naar Joris van der Kerkhof die is vanochtend in het Sint Elisabeth Ziekenhuis in Tilburg en dat ziekenhuis dat wordt verbouwd. Is er eigenlijk wel geld voor Joris? Er is heel veel geld voor. Er is geld voor uh, omdat er nu eenmaal veel meer patiënten komen, patiënten uh, moeten langer uh, behandeld worden, worden langer behandeld. Alhoewel de, een van de mensen van de Raad van Bestuur zei... dat je daar in ieder geval ook nog wel eens even over moet nadenken... tot ver je uh, mensen uh, moet, uh, moet behandelen. Maar zo'n ziekenhuis ja, is natuurlijk continu uh, in beweging. Uh, aan de ene kant van het ziekenhuis uh, worden er, uh, wordt er echt gebouwen bijgebouwd... en midden in het ziekenhuis wordt het een beetje gemoderniseerd. Mijn neefje is hier geboren... En dat neefje is een jaar of tien, eh, denk ik. En tien jaar geleden, toen schrok ik er al van... toen hij hier in het ziekenhuis eh, geboren werd... en even een, een, een tijdje moest blijven, dat het zo oranje en zo bruin was. Nou werd mij net verteld dat die afdeling nog steeds die kleur heeft. Nou, dat gaan ze aanpassen. Dat oranje en bruin van, van 30 jaar geleden, toen het ziekenhuis gebouwd is... moet veranderd worden in modernere kleuren. En dat het voor de mensen ook wat prettiger is om in het ziekenhuis te komen. Alleen al door kleuren. En ze hebben hier ook bedacht dat het ziekenhuis... Een lief ziekenhuis moet zijn. Lief voor de patiënt. En dat de patiënt dan misschien uiteindelijk ook wel weer... lief uh, voor, het, uh, voor het ziekenhuis uh, uh, wordt. Uh, zo dadelijk, met mijn brilletje en al... Naar de eh, oogartsenafdeling. Eh, daar zijn ze ook bezig. Eh, de kleuren zijn er al aangepast: felgroen eh, en lichtgeel. Eh, daar zijn ze ook bezig op een andere manier. om eh, geld op een betere manier in te zetten. Zeggen ze in ieder geval zelf dat het uiteindelijk minder gaat kosten. Daarover, 20 minuten, praten we daarover. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Handen voor het gezicht, schouders naar beneden. Zo staat Silvio Berlusconi afgebeeld in het Algemeen Dagblad. Berlusconi capituleert, staat erboven. De Volkskrant heeft gekozen voor een foto waarop de premier, nu nog wel... staat met een wat strakke mond en de ogen naar boven gericht. Je ziet de wallen goed trouwens onder zijn ogen. De foto is genomen vlak voor de stemming... waaruit blijkt dat hij in het parlement de meerderheid kwijt is. Het lijkt of hij nog een laatste schietgebedje doet... Italiaanse media bespreken we na acht uur met onze correspondent in Rome, Bas Mesters. In Rotterdam dan zijn veel jongeren werkloos. En in de haven staan ze te springen om mensen. Dat lijkt dus een goede oplossing. Maar nee, de jongeren voelen er niks voor om in de haven te gaan werken. Dagblad de Pers ging de wijk in en zag dat jongeren niet echt enthousiast te krijgen zijn. De afstand tussen de haven en de stad is ook te groot. Van het centrum naar de Tweede Maasvlakte is zo'n 50 kilometer. En er is ook nog een imagoprobleem. Sommigen denken dat het vies werk is, zegt wethouder Marco Florijn, De bedrijven in het havengebied maken zich grote zorgen of ze toch wel voldoende werknemers kunnen vinden de komende jaren. We hebben de kop gezien die ze gebruiken bij de pers. Ja. <lacht> Pleurt op met je haven. <lacht> op de voorpagina. Goed, bij Koener. We've got a problem. De zonde Phobos Krunt is na de lancering uit koers geraakt. Dat heeft het hoofd van de Russische ruimtevaartorganisatie Roscosmos laten weten. Meld persbureau Interfax. Een motor van de zonde is uitgevallen. Phobos Krunt hm. zou op weg moeten zijn naar Phobos, een kleine oliebolvormige maan... oliebolvormige maan... die Mars draait en daar zou het bodemmonsters verzamelen. Volgens Roscosmos chef Vladimir Popovin... Popovkin heeft de missieleiding en het contact met het ruimtevaartuig niet verloren. Technici zouden nog drie dagen de tijd hebben... om de zonde alsnog de gewenste richting te geven. Daarna zijn de batterijen op. Had het met Tom van het Hek al eventjes over uh, Hannibal Hunter. De Telegraaf heeft een uh, nieuwe bijnaam bedacht... voor uh, Spits. Klaas-Jan Huntelaar... met zijn twee blauwe ogen en een masker... om zijn gebroken neus te beschermen tijdens de wedstrijd. Lijkt de voetballer volgens de krant op Hannibal Lecter... de psychopaat uit de film Silence of the Lambs. Ze hebben er voor het gemak nog even een fotootje bij gedaan... van uh, Hopkins in die rol. Uh, Huntelaar brak vorige week zijn neus op twee plaatsen... in de Europa League-wedstrijd tussen zijn club uh, Jauke Novier en uh, Larnaca. Nog meer voetbalnieuws. Het enfant terrible van het Engelse voetbal, Paul Gascoigne, doet zaterdag in een interview op de Engelse televisiezender ITV One. Een boekje over, open over zijn leven na het voetbal. Voetbal International heeft vast wat quotes van hem op een rij gezet. Hmm. Ik leefde voor het voetbal, daar werd ik voor wakker, maar dat was ineens verdwenen. Ik dronk vier flessen whisky per dag. Dat is niet weinig. De zwaarste tijd was toen ik vier maanden lang niet at en geen water dronk. Hoe ik dat volhield, nou met cocaïne. Ik snoof zeker 16 lijntjes kook per dag. Inmiddels staat Gaskun nu een jaar droog en is hij dagelijks in behandeling. Oké, okay, goed. Nou, Jacques Tegelaar, commissaris van de Koningin in Drenthe... wil de intocht van Sinterklaas naar Drenthe halen. Hij vindt het vreemd dat de landelijke intocht toch nooit, nog nooit in zijn provincie is geweest... terwijl er toch uh, meerdere havens zijn. Daarom gaat hij de burgemeesters van Koeverde, Assen en Meppel een brief sturen... om zich in de aanbieding te doen bij de Sint. Dat heeft hij allemaal gezegd bij RTV Drenthe.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 Ontdek het zelf en bezoek de Baderie Showroom. Batterie. Stel, u stopt uw koelkast vol voor bezoek dat toch niet komt. Vindt u dat raar? Bij Mene Groothandel zorgen de voorraden voor te hoge kosten. Bij Accountview vinden we dat raar. Daarom maken we business software waarmee u de voorraadkosten verlaagt... en uw servicegraad op peil houdt. Accountview Business Software. Inzicht, grip, resultaat. Het batteriecomfort. De inloopdouches van Sealskin. Kijk op batterie.nl. Als ik zeg je vermogen verzilveren. Wat zeg jij dan? Amsterdamgold.com. Bescherm je vermogen. Verbeter uw teamperformance. Management Drives. Mastering Leadership. Als ik zeg tot 11 uur 's avonds bereikbaar en in het weekend. Wat zeg jij dan? AmsterdamGold.com Bescherm je vermogen. Verbeter de performance van uw organisatie. Management Drives. Mastering Leadership.